Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Politiepersoneel wil gaan staken bij grote evenementen zoals popfestivals. Vanavond praten de Nederlandse politiebond en de ACP over eventuele nieuwe acties. Agenten hebben voorgesteld om komend week te staken tijdens de wielerklassieker Amstel Gold Race. En bij festivals als Pinkpop en Dance Valley. Ze willen zo de druk op minister Opstel te opvoeren. De bonden willen onder meer een loonsverhoging van 3% en een goede overgangsregeling voor de pensioenen. Gerechtsdeurwaarders willen dat de overheid mensen met schulden beter gaat beschermen. Die blijken steeds vaker onder het bestaansminimum terecht te komen. Dat is 90% van een bijstandsuitkering. Volgens de deurwaarders zijn de regels rond het innen van schulden te ingewikkeld. Schuldeisers zoals zorgverzekeraars, verhuurders en de belastingdienst weten vaak niet van elkaar waar ze allemaal beslag op leggen. Met als gevolg dat mensen verschillende toeslagen tegelijk verliezen en onder het bestaansminimum zakken. In Syrië loopt vandaag de deadline af van het plan voor een staakt het vuren. Volgens dat plan van vn gezant Anan moet het Syrische leger zich vandaag hebben teruggetrokken uit de belangrijkste steden. Over twee dagen moeten ook de opstandelingen zijn gestopt met vechten. Gisteren kwamen in Syrië volgens tegenstanders van het regime meer dan 100 mensen om het leven door geweld van het regeringsleger. Bij een zelfmoordaanslag in het westen van Afghanistan zijn zeker negen mensen omgekomen, onder wie drie agenten. Er raakten 21 mensen gewond. De meeste slachtoffers zijn burgers. Een man probeerde in een terreinwagen met explosieven een regeringscomplex binnen te rijden. Toen hij werd tegengehouden door bewakers, blies hij zichzelf op. De aanslag werd gepleegd in de Afghaanse provincie Herat, waar het relatief rustig is. De NAVO heeft haar veiligheidstaken daar onlangs overgedragen aan Afghaanse troepen. Het weer. Eerst nog regen. In het oosten blijft het regenen, maar vanmiddag vooral in het westen mogelijk opklaringen en wat zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NO. zonbakker van de ANWB. Er staan lange files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij 1 Brugge, 7 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden bij Almeerder Zand, 10 kilometer. A7 horenzaandam bij Knopensandam, 11 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam bij knooppunt Koenplein 8 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor knooppunt Battenverdorp 11 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Volendam en Diemen 7 kilometer. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij de afrit Maren 16 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. A15 Rotterdam richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 11 kilometer. En vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel West 16 kilometer. A20 hoek van Holland richting Goudaan bij Knopen plein 7 kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven 12 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leus de Zuid 8 kilometer. En de N226 Amersfoort en Leersum is tussen de A12 en Leersum in beide richtingen afgesloten na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah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 Bedankt voor die musica Jackson Brown. En um, hoe heet die andere ook alweer? Ik zal even kijken, ik weet ey, hoe erg dat, dat niet. Het dat is de blazer van de Bruce Springsteen van de East 3 Band. Um, Clarence Clemens natuurlijk. Stom, your friend of mine hoorde je. En welkom bij Tweede Uur Zondag in Kennemerland, 8 april, eerste paasdag. En um, ja, zoals gewoonlijk nemen we altijd het keukentaal van nieuws door. Het keukentaal van nieuws is nieuws die je uh, kan vertellen als je aan het eten bent, bijvoorbeeld. Uh, niet als je aan het eten bent, maar bij het eten. Aan je, aan je partner, aan je weet ik veel, aan je familie. Schoon richten waar je eigenlijk niet zoveel kan, maar wel leuk zijn om te vertellen. Um, ja, eerst af de publieke omroep. We moeten natuurlijk uh, bezuinigd worden. En daarom worden er dit jaar 620 mensen ondersteund. Slagen. Daardoor zal er ook minder voetbal te zien zijn en meer buitenlandse series. Het aantal omroepen daalt van 21 naar 8. Jammer. Minder voetbal, daar ben ik altijd tegen. Ik ook. Voetbal's... Meer series. Volg je eigenlijk series op tv? Af en toe. En wat en welke series? Oh. Uh, die, uh, hoe heet het? Uh, nou, van die van Amerikaanse. Everybody loves her, Raymond en... Oh ja. de Queen's of King Ik volg, ik vind een gereed aan En af en toe niks op tv, kijk goede duitsleggen tijden Ja? ja? Er niks kijk je dat, ja? ja maar maar dan de wereld dan... draait door, zijn ook bezig, hè? Ja, man maar... Dat volg je niet Nee, niet echt, ik denk ook niet meer Stel je de voor de aan. dat je een keer de krant openslaat, hè? Oh, dan word je ziek, Dan je de krant bellen ja. Voetbalsport die in juni naar het EK in Polen en Oekraïne gaan Moeten zich en tegen de mazelen Dat laat het RIVM aan In een deel van Oekraïne heerst een mazelepidemie het advies geldt alleen voor mensen die nog niet tegen mazels zijn ingeënt. Of in het verleden ze geen mazels hebben gehad. Heb jij ze gehad? Nee, ik heb ze niet. Nee, misschien als kind. Is dat niet zo'n kinderziekte? Of ben ik... Uh... Is van waterpokken zo. Oh, waterpokken, ja. Nee, ja, ik heb het nooit gehad. Ik ook niet. Maar ja, het, het is wat. In, uh, ga je naar Oekraïne, denk je, ah, het EK is een welvarend land, maar nog steeds een mazel. Hoe kan het nou? Ik weet nog ook niet of ik maar ingeënt ben. Heb je het wel eens gehad? Want dan is het niet nodig. Nee, ik ook niet. Hey, we staan steeds minder lang in de file. Vooral in de avondspits kun je vaker doorrijden. Volgens ANWB is de file druk in zes jaar niet zo laag geweest als nu. De lengte en de duur van de files daalden in het eerste kwartaal van dit jaar met 30%. procent. kwam eenvoudig weg doordat er minder verkeer was. Maar ook doordat de weersomstandigheden over het algemeen gunstig waren. Ja, maar ik je het zo leuk is? Nou, dan worden de files minder. Maar uh, dan denk je, oh, ik kan wel lekker doorrijden. Dus dan staan ze weer te flitsen, want je hoeft te lezen. Dan krijg je weer een print uh, gestuurd. Ja, dat is echt zo. Ja. Dan ja. moet je maar in aan de snelheid ja. houden, toch? Ja. Ze hebben een nieuwe paal, hè? Ja. Ze flitsen ervoor. voor. Alleen een paal. Ja, ze flitsen van voor, maar het is nu ook echt alleen een paal. En in die paal zit die camera. Ja, dan maak je zo'n blok erop. Ja. Maar nu is het dus één paal geworden, dus die zie je nog minder. Ja, maar dan, dan kan je afremmen, dan zie je hem, en dan kan je remmen. Ja. En dan rijd je voorbij dan word je niet geflitst. Ja. Nu kan dat niet meer. je kan dat niet meer. voor. Ja. Ja. Hoeveel, hoeveel, hoeveel bereik je het, uh, dat ding? Maar, uh, 5 meter dan, 10 meter, weet ik het. 10 meter? Het. Ja, weet ik het. Jonger, jongen jongeman. Ik weet het niet. Nee, nee joh. Het zal wel 100 meter zijn of 50 meter, minimaal. Anders kan je het toch net aanzien komen, ja, die auto. Ja, maar nog meer nieuws over een snelweg. Ze zijn bezig met een slimme snelweg, hè? Ja, in Nederland ligt over 5 jaar een slimme snelweg die zelf stroom opwekt. Wegenbouwer Heijmans wil er over 2 jaar de eerste testen mee doen smart highway levert ook stroom aan het verkeer dat er overheen rijdt. Verder kunnen, de, kunnen er de oplaadpunten voor elektrische auto's mee worden gevuld. Kijk, dat is nog eens handig. handig als je een, he, ja. een elektrische auto hebt, hoef je nou uh, zo, zo kan je zo doorrijden. Net als een soort metro en tram. Ik vind het stroom. best mooi hoor, een elektrische auto. Dat is misschien niet heel stoer. Maar je, hoort alleen, maar je hoort het niet, maar het rijdt vind het, het, het nog gevaarlijk uh, ook. Je hoorde ja, de, de auto's aankomen. Daar uh, is wel sprake over geweest, hè? Dat het uh, zo'n elektrische auto gevaarlijk was, en dat hij misschien uh, een alarm of zoiets moet opzetten. als. Uh, voor mensen die het dan niet kunnen horen, zeg maar. Dat ja, is zo vet, want je hoort hem niet aankomen. Je zit je eigenlijk met een bocht of zo, weet je wel. De prius hoort, heeft dat ook, hè? Ja, maar normaal gesproken hoor je een auto aankomen. Mensen je een zware motor heeft of zo, maar dat hoor je niet. Thee wordt binnenkort waarschijnlijk een stuk duurder. Door slechte oogsten in de thee producerende landen India en Kenia is de wereldwijde theeproductie fors gedaald. India en Kenia hebben een paar zeldzame droge winters achter de rug. Terwijl het voor de opbrengst en kwaliteit van de thee juist nodig is dat het regent. Vreselijk, vreselijk. Ook nieuws over koffie Want uh, koffie in de ochtend maakt je slimmer ik oh. merk er niks van Dat blijkt uit onderzoek Koffiedrinkers zijn aletter, extraverter, optimistischer en knapper Dat klopt wel, dat, dat komt wel. <laughs> En je wordt er dus ook slimmer van Als het maar van korte duur na het nemen van de eerste slok Ben je alweer dommer Behalve als je meer koffie drinkt Nou ik drink elke dag sowieso vijf bakken koffie Maar hè. slim wordt het niet volgens mij En knapper ja. ook niet Brian Carey, Rosette, Timberland en Amnesia. Zondag in Camerland. Goedemiddag, eerste paasdag. Het is uh, bijna vijf voor half vier. En uh, we hebben nieuws over Paas de topomzet of zo. Ja. Mag ik even aan? Dank ja, het, sorry. <laughs> ik wil graag meedoen in het programma. Wat? Nou, schiet op, lezen, paasfestivals, paasvuren, paasmarkten, paasbrunch en paasdineren. Nederland dompelt zich ondanks de economische crisis en de koude lente weer volledig onder in de paasweer. Consumenten, consumenten willen even niet aan de crisis denken. De horeca heeft dan nooit zoveel uh, zo van de paasdagen geprofiteerd als tijdens, uh, als tijdens de economische recessie. De bezettingsgraad van restaurants, cafés en fastfoodketens ligt het paasweekende op bijna 25%. Maar dat is echt uniek, zegt Joris Prinsen van de Koninklijke Horeca in Nederland. Sinds 2007 hebben wij niet zo'n hoog percentage gehaald. Consumenten zitten vast vanwege de onstuimige tijden. Muurvast op de portemonnee, maar geven opmerkelijk genoeg voor eten en drinken dit paasweekende wel miljoenen uit. Zo zeggen de horecaondernemers. ondernemers Oké. Okay. Nou ja, dan gaat het goed. Alleen in Zandvoort is het um, ja, nog een stuk minder. Want overnachten in Zandvoort zijn uh, flink gedaald. Nou, vooral bij, uh, de, uh, bij toeristen in het tweede jaar uh, tijd uh, overnachten. 81.000 mensen minder. De verwachtingen zijn flink naar beneden bijgesteld. Dit blijkt uit recente cijfers van de gemeente. In 2008 overnacht in haar hotels. Pensions en op campings. Uh, 909.000 mensen. Um, een dieptepunt volgens de gemeente. verwachten we ook dat de meeste recente cijfers niet veel beter zijn. Deze afname in de overnachten is een flinke tegenvaller voor de gemeente. Die juist probeert om vanaf 2009 elk jaar meer toeristen te trekken. In het Deltaplan verblijft toerisme was zelfs vastgesteld dat de badplaatsen op 250.000 extra overnachten per jaar konden rekenen. Dit is inmiddels naar uh, een meer realistische verwachting bijgesteld. Nou, dat zijn dus op, uh, op internet. Daar zijn er natuurlijk ook zoals altijd reacties onder gezet. Onder andere Po 155. Tja, ik heb Zandvoort afzien zien glijden. Geen enkel re representatief hotel. Een boulevard om te huilen. Straten met gaten en stoepen die st uh, scheef lopen. Overal hondenpoep van toeristen. Trappen bij de rotonde die al vijf jaar verrot zijn. Overal armoe en geen enkele interessewinkel meer. Interessante winkel meer. Stel het regen, wat kun je dan gaan doen? Zandvoort. Juist, ja, niets. Er is helemaal niets. de gemiddelde toerist dat bij de Dirk bij de kant. Met een fles goedkope wijn Zak chips en een pakje sigaretten Daar zitten we eigenlijk niet op te wachten Wel mee eens toch? Ja, wel mee eens Hij is niet de enige Ook een Spaarne Mug Geeft, uh, geeft een, een, een reactie op dit nieuwsbericht het, uh, het heeft allemaal met de uitstraling te maken Kijk naar Scheveningen en Noordwijk Loop daar allemaal over de boulevard En op de boulevard van Zandvoort En check het verschil Grijs grauw verpaupert ook tijdwaarnemer gemeente Zandvoort begint dan maar eerst met een toerist uh, vriendelijker te worden door het parkeren goedkoper te maken. En dan nog de toeristenbelasting af te schaffen, dan heb je kans dat er meer toeristen komen en ook nog meer... Ja, het is ook wel leuk dat er een beetje kleur komt op de boulevard. Dat zeker weten. Het is heel grauw, hè? we zouden toen ook zo'n actie gaan doen. Toch met die bankjes en zo kleuren. Dat hebben we ook nog opgegeven voor CFM. door. we hebben het nooit gehad, hè? Kijk, dan had je een mooi geel blauw bankje gehad met CFM voor. En waren we ook bekender geweest. En waren we nu zo negatief. Ja, dat is gewoon een oplossing. Dat is gewoon een win win win situatie hier. Ja, dus wie weet gaan ze er wat aan doen. Nu er zoveel negatieve reacties zijn, laten we het hopen, hè? we het uh, Katie Perry, zin in. Ja. Zullen we deze nog een De hit waar ze mee doorbrak? Ah, Kist er veel. With de fire op de ZFM. Ik hoop op, op, uh, op een ontzettend grappig filmpje. Um, je hebt altijd wel jonge jongetjes, kleine jongens, die grote talent hebben. Of ze kunnen drummen of ze kunnen voetballen. En deze jongen die kan. Um, ja, dat is, het is echt een top rippertje. Zo kun je het wel zeggen. Hij is uh, een vierjarige producer met skills wordt het hier genoemd. The Next Dr. Dre. Nou, luister eventjes. Hey. Geleefd hij, hij speelt ook zelf die beats, hè? Die typt je in of drukt hij in op zijn uh, keyboard. Wel leuk om te zien. Het filmpje is te checken op dumpert.nl. De titel is 4-jarige producer met skills. I remember. Money in the bank for the two of us. Gotta keep enough lettuce to support this shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Lito get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home.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 De Pelissonbakker van de ANWB. Er staan nog lange files op de A4. Daarna richting Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp 6 kilometer na een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken open voor het verkeer. A7 horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam 5 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam voor knooppunt Koemplein 5. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Maren 17 kilometer. Er ligt daar olie op de weg. De rechte rijstrook is afgesloten. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 5 kilometer. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Leerdam, 5 kilometer. A16 Breda-Rotterdam voor knopen Terbrechtseplein, 7. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 9 kilometer. En de N200... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.